stereo We want you to feel this En vast wel die oude clubsample Oh, helemaal lekker En binnenkort uit op News Records Ja, de klok van 9 uur gepasseerd Lekkere muziek door je speakers Dat kan maar één ding betekenen voor Zandvoortse grootste dansvloer is weer geopend See it in the house Mijn naam is DJ JK En ja, wat zou zie niet zijn Zonder onze enige echte DJ Dion Sydney. En ik heb me laten vertellen Dat onze enige echte DJ Ramonski Ook vanavond in de house is Kortom 3 DJ's, behind de DJ Boot. Een heel hoop leuks. En heel leuks. Ja, leuks. daar zeg ik er gelijk bij. We hebben een hele hoop nie uh, nieuwtjes. Ik zie een nieuwtje voorbij komen over Luna Park. Het onder meer Sunny James en Ryan Marciano. Uh, we hebben een nieuwtje over Tomorrowland. Hou het in de gaten. En ja, koning in de dag. We zijn 1 april. Ik hoop niet dat je in een grap bent gestonken. Maar koning in de dag. Het komt er in raptempo aan. En ik heb een heel leuk feestje. Dit is wel een stukje verder weg. Maar dat drukt de pret niet. Natuurlijk! Tweets en beats. Rond die krook van 10 voor 10, onze Ziet Party kijkt met alle hete feestjes op een rij. En vanavond, wat zeg ik? We gaan zo bellen. En met wie gaan we bellen? We gaan bellen met onze ene rechte Zandvoortse DJ-held, DJ, DJ Raimundo. Bouw hem dus hier op jou 106,9. Hier is deze hele fitte plaats. Francesco en Mark Knight. Hier is hij. Beautiful world. Tot aan 12 uur. Keier door je speakers. Dit is het ritme van 7M. Dit is shit. En ja, Dit weekend, zaterdag, het schijnt zo lekker weer te worden. Het schijnt dit weekend 30 graden te worden. Hè? 30? 30, ja. Morgen 16 en zondag 14. Hey. Weet even Helaas, zat er <laughs> maar in. 30 graden. Die temperaturen die horen meer bij Miami. En ja, Wil je meer erover weten? Dan moet je zeker even blijven luisteren. Want zometeen gaan we onze echte DJ Raymundo eventjes aan de tand voelen. Wat heeft hij in Miami gedaan? Gaat hij weer terug? Je hoort het zometeen. Nu eerst even een nieuwtje over Lunapark. Ken je dat feestje, Ramon? Uh, ik heb er wel eens van gehoord. Dat is, volgens mij is dat in Rotterdam. Ja, dat klopt. Dat is in een maasilo. Ja, uh, ik kan gelijk de website even noemen. www.lunapark.nl en ja, Luna Park bezoekers opgelet. Aanstaande zaterdag komt RnW Productions met een spetterende editie van Luna Park. Deze editie zal plaatsvinden in Masilo te Rotterdam. En vanaf half elf kunnen alle Luna Parkers genieten van alleen de allerbeste DJ's met maar liefst 18 artiesten. 18. Verdeeld over drie area's belooft ook deze editie weer een uh, waarspektakel te worden. En ja, ik heb hier de hele timetable voor me. Vertel. We trappen af op de main area met om half elf Jazz van D. Gevolgd om twaalf uur. Peggy Begovich. Nou ja, daarna komt Iriky, Leroy Styles, Sunny James en Ryan Marciano. Lucian Ford en als afsluit hebben 2 O'Clock Ron. Dat denk je nou... Ik wil nog wel een uh, classic ja, area. Een beetje klassiek. Ja, een beetje klassiek. On oh, kwart over twaalf trappen ze daar af met DJ Promise. 2 O'Clock Run is de volger. Daarna Ronald Molendijk. En Miss Monica, die mag afsluiten tot aan vijf uur. Dan hebben we ook nog de area Leroy Styles en Friends area. En daar trappen we ze af met Under Control om 11 uur. Daarna Ronsido, Miss Sugarware, Michael Mendoza, Leroy Sluijls en Stefan Vilein. En ja, het wordt uh, gehost door MCVI en MC Akash. Ja, de Lunapark tickets ze zijn verkrijgbaar voor 17,5 euro exclusief V. En zijn te koop bij alle Primera winkels en online via, via lunapark.nl. ...zou je een keertje als VIP willen? Ja, ik, uh... ja maar ja... Is, uh... Nou ja, dat kan ook natuurlijk... ...dan moet je een VIP-tafel eventjes reserveren... ...en ja, vip.lunapark.nl ...maar wees er wel snel bij... ...en ik denk dat het zomaar op kan ik zijn... Denk, ...ja, ik wou net zeggen... ...oh ja, je kunt uh, Lunapark ook volgen... ...Twitter, Facebook en huis. ...en ja, je kunt ons ook natuurlijk uh, volgen en mailen... see it at CFMZandvoort.nl. ...al jouw ongein, al jouw 1 april-grappen... ...laat het gewoon hier weten... En wie weet halen we het in de uitzending hey, En ik zie hier een uh, mailtje komen van Marlies En Marlies zegt Hé, hey, jullie hebben wel de, de tent uh, flink uh, gerokt Ja, Dennis kan helaas geen antwoord nee, geven wat, Want hij is nog eventjes een cd'tje aan het burnen Maar ja, straks Gaat hij wel helemaal los wel Helemaal, los, uh, helemaal los, <laughs> los Althans, en anders heb jij gewoon een uur lang uh, ja, non op in de mix Zometeen Gaan we bellen met onze enige echte DJ Raimundo Zoals eerder gezegd Maar nu eerst deze hele lekkere plaats van Eric Murillo en Harry Chuchu Romero. Pararara. Komen ze op die titel Zo so dus. <sleuk> Found da that I'm Da-da-da-da-da Ba-da-da-da-da-da -da -da -da -da -da. Het zal het vast wel goed hebben gedaan op de stranden van Miami in de clubs in Miami en wie daar alles over weet is onze enige echte DJ Raymundo, goedenavond Raymond. Yo. yo goedenavond jongen en heb je deze track daar ook gehoord uh, Want jij bent in Miami geweest ja, ja klopt, Ja, nog steeds uh, met mijn hoofd daar en uh, alleen met het lijf hier maar uh, nee dat was fantastisch joh. Uh, daar deed ik zeker heel goed in een van de uh, ja, wat nieuwere hippe clubs, genaamd uh, Live. en uh, daar heb ik ook Steve Angelo uh, zien, uh, zien draaien en dat was uh, toch wel weer een feestje, dus uh, ja, en zelfs mijn eigen draaiklus is ook erg leuk. Ja, want jij uh, bent niet voor niks uh, naar, naar Miami geweest, want jij had twee optredens als ik het goed had. Nee, ik heb, ik heb er één keer echt uh, gedraaid. Je hebt er één keer echt gedraaid? Echt uh, voor de uh, vol 100%. En uh, de andere keer, uh, die, uh, daar weet ik niet zoveel meer van. <laughs> dat, dat was te heftig. Ik er niet mee. Nee, hey, maar hoe was, hoe was het daar? Stond jij nog uh, met andere bekende DJ's op een groot podium? Of, uh... Uh, nou, ik, ik, waar ik gedraaid heb, dat was uh, een, een hele leuke uh, nieuwe zaak in Miami. Uh, uh, uh, uh, uh, wat is het? De uh, uh, Skybar. De <laughs> Skybar. En um, ja, dat was eigenlijk allemaal een beetje ad hoc uh, geregeld. Ik zou sowieso al naar uh, Miami gaan, want een, een vriendje van me, die is uh, tevens, uh, als, net als ik wereldrecordhouder uh, feest op het hoogste niveau. <laughs> um, dat is de officiële vlucht van KLM naar Miami, de eerste. En dat uh, was georganiseerd door een paar jongens uit de muziekindustrie. Ja, Fly to Miami was dat. Ja, klopt. En, uh, nou ja, veel media aandacht heeft dat ook uh, gegenereerd. En ik moet je zeggen, dat is uh, dat echt een hele bijzondere vlucht. er uh, zat dus ik met heel veel bekenden uit de, uh, de, de, de, de muziekindustrie uh, aan boord. En ja, dat... Ja, dat maak je niet snel meer mee, kan ik je vertellen. Het um, was fantastisch, leuk, uh, veel genetwerkt natuurlijk. Uh, dus ja, ik, heb, uh, ik was wel omgeven door zeg maar alle bekende uh, DJ's en producers uh, sowieso uit de Nederlandse scene, En in uh, Miami ook de internationale uh, muziekindustrie. Ja, want op die vlucht uh, was onder andere BNN en die heeft er nog uh, opnames gemaakt, heb ik me laten vertellen. Ja, ja, ja ik heb daar nog, uh, met ik ben even zijn naam kwijt, heel slecht. Maar ja, dat heb ik ook altijd. Van Playstyle. Uh, ...auto van, uh, van het programma... ...daar heb ik nogal uh, aardig mee gelachen... het is heel gênant dat ik uh, de naam even niet meer weet... ...maar... Uh, ...dat maakt allemaal niet zo heel veel uit... Uh, in dit ...en dit zenden we toch niet uit? ...dat zenden we toch niet <lacht> uit... Uh, <laughs> dus, uh, nee, maar het was, was, was heel tof. Het was uh, heel erg gaaf. Ja, zeker weten. Oké, okay, en uh, ver verder. Jij zegt net, ik heb een primeur voor jou. Ja, ja. Het, het is toch wel leuk om dat aan mijn, uh, aan mijn zender, eh, mijn ZFM, te mogen verkondigen. Dat, uh, dat ik officieel een, uh, een jaren 80 uh, classic, een echte classic uh, uit de jaren 80 mag uh, remixen. Oh, dan moeten we even tromgeroffel. Ja... Zo dus? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. zitten jullie er klaar voor? Ja, misschien... ja, we zitten er helemaal klaar voor. Misschien Wat? gaan jullie nog vloeibaar doen dat die plaat uitkwam, maar uh, uh, dat is de plaat van uh, Moray Kanten. Jekke Jekke. Jekken. Ja, er komt een 2011 uh, versie van. En uh, degene die uh, jij nu aan de lijn hebt, die mag dan officieel remixen voor de zomer 2011, Edit. Ik voorspel een zomerrit. Zo. So. Ik hoop het natuurlijk. Dus uh, ja, nee daar ben ik wel echt, uh, erg, uh, echt uh, heel erg trots op Ik, nou, ik durf te wedden als je... Facebook uh, posten, dat is echt net uh, helemaal officieel bekend geworden uh, Ben je er al druk mee bezig? Nou, ja, in mijn hoofd heb ik wel wat, uh, wat, wat, wat opzetjes, uh, Jeroen. Maar ik, uh, ik, ik heb hem nog niet af of iets dergelijks. Uh, we moeten er eigenlijk wel nog echt van gaan beginnen. Wij luisteren graag naar de previews van jou. Uh. Dus mocht je wat hebben, wij, wij, wij zijn gewoon een uh, goed publiek om, uh, om even te kijken dus of het wat is. We zullen jullie tweets in de gaten houden. Ik jullie gewoon. Uh, om als eerste station hem uit Wat dacht je daarvan? Oh, nou, dat houden we natuurlijk... Uh... Daar houden we van. Ja, zeker. Houden jullie van, hè, primeurtjes? Want als ik jullie playlist ook zo bekijk... Uh, jullie zitten er nog steeds uh, zeer goed bovenop. Uh, boven al uh, dikke platen. Mijn compliment, hoor. Nou, hé, hey, dat, nou, uh... dat hoor ik graag... Maar. Maar zo straks bijvoorbeeld, ik hoor hier net uh, ons ene rechter Dion Sidney hier binnenkomen. En die zegt, ik heb de nieuwe Avicii al. Hij is nog niet officieel uit, maar we hebben al. Nou, ja. echt, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt. Volgens mij heb je ergens spionnen uh, zitten. Uh, nou, daar kunnen wij niet te veel over vertellen, helaas. Nee, nee, nee, nee ik ben jaloers op je. Ik kan het laten doen, maar uh, ja... Yes? Ach, ja. Ja, ja, ja, ja, dus uh, dat is te gek En ik zie ook dat jullie mijn uh, Mijn uh, release uh, Gewoon al flink steunen Die Come uh, On Remix Ik vind hem super lekker Ik vind dit uh, Frame Busted uh, vind, ik een hele gave uh, vind ik een hele gave plaat Maar uh, deze Come On Ja, ik, ik blijf uh, ja, toch favoriet is denk ik de Laura en Kanaar en die uh, Walter Fiers remix. Ja, ja. ja het is sowieso naar. een beuker. Vind ik uh, sowieso, uh, naar. ik vind eigenlijk het hele package. Het zijn gewoon gewoon... Sick individuals, uh, ook niet te vergeten natuurlijk. Nee, precies, dat wou ik net zeggen. Het zijn vier totaal verschillende remixes. En, ja, ik, ik vind ze allemaal uh, op hun manier gewoon heel erg goed. Uh, maar ja, goed, Change die doet het ook nog steeds als een bal. Hè. Uh, die, die plaat hier gaat echt nog, uh, die verkoopt nog steeds heel goed. En internationaal begint hij nu echt steeds meer uh, voet aan grond uh, uh, te krijgen. Maar uh, ja, het gaat wel heel goed. En uh, ja, er komen nog hele mooie dingen aan, kan ik je vertellen. Oeh, wij houden de lijn het uh, open. We houden de ja. tweets bij. Ja, en uh, 17 juli trouwens. Uh, ik heb het geloof ik al gemeld, maar ik doe het gewoon nog een keer. Uh, 17 juli uh, vier ik uh, op het strand van Mango's mijn uh, 20-jarige DJ-bus staan. En uh, dan zijn jullie natuurlijk ook van harte uitgenodigd. Misschien kunnen we nog wat uh, interviews. Dus doen met de artiesten die ik er ook bij betrek. Kun je daar al meer over vertellen? Wie gaan daar komen dan? Mm, daar doe ik nog even geen uitvraag over. Daar ben ik nog druk mee bezig, maar... Ik, ik, uh, ik hoorde een reis op de lijn. Ik hoorde je net een naam noemen, maar... Ja, nee, ja, nee dat mag ik niet nog een keer zeggen. Sorry, je hebt je kans gemist. Uh, ik speel eventjes de band zo wel weer terug. Ja, nee, dat is goed, maar uh, nee, uh, het belangrijkste is dat het gewoon echt een heel leuk uh, feestje voor uh, mensen uit de buurt uh, gaat worden die uh, mij toch ook al die jaren van geduld hebben en, uh, na mijn feestjes komen. En um, ik ga lange set draaien. Ook heel veel classics. Jengs classics ook. Ah, en Chateau Classics natuurlijk. Oh heerlijk. En ook uh, platen van, uh, van nu en uh, mijn eigen dingetjes. En, uh, dus zal, uh, het, het zal uh, een happening worden. Het zal misschien ook leuk zijn om je primeur te geven van je nieuwe Jekke Jekke mix. Ja, hè? ja 17 juli moet hij wel af zijn. Dus uh, dan moet je al lang af zijn. Maar uh, dat gaat, uh, ga, ga, gaat, goed komen. gaat goed komen. Er komt al een wij zijn heel erg benieuwd. En je was afgelopen zondag uh, volgens mij nog naar Bloemendaal geweest. Een keertje kijken aan de andere kant van de DJ boot uh, Zou ik gaan, maar... Je bent niet geweest. Ik ben niet geweest. Over Bloemendale gesproken trouwens. Uh, in mei sta ik daar twee keer. Op Bloemendale uh, XXL. En op Lady Killers. Dus uh, tegen die tijd mag je ook uh, een paar kaarten weggeven. Dat is hartstikke leuk. Wij gaan zeker langskomen hoor ik nu al. Ja. Content van Bloemendaal. Ja en ik, hoor, ik zie Ramon. En Ramon die heeft toevallig nog eens vraag, Want jij zit natuurlijk tot over je oren in de Escape natuurlijk. Ja dat ja, sowieso. Maar ja. ik had nog een vraag hè. Uh, ja. uh, hoe heet het. Zondag is op. Uh, bij vroeger is, de, uh, is ook een feestje classified. Heeft dat iets met Escape te maken? Ja die jongens die daar op vrijdag af en toe een feestje organiseren. Die, die gaan nu naar het strand. Uh -huh. Met dat concept. Oké, okay, leuk. Dus het heeft toch een uh, zusterconcept uh, eigenlijk? Um, ja, dit, kijk, op vrijdagen wordt, uh, wordt het uh, bij de escape ingevuld als, uh, als zijn dat, ja, dat partijen gewoon uh, de zaal huren. Oké. Okay. Uh, uh, uh, dus het, het, het is in de escape, maar escape heeft daar voor de rest eigenlijk niks mee, uh, mee van doen. Nee, niks mee te maken. Nou, dat is gelijk ook weer helemaal opgelost. We hebben een primeur, we weten van jou, leuke feest. Hey uh, jongens, ik hou jullie op de hoogte. Uh, bedankt dat ik in de uitzending mocht komen. Ja, en voor wat hoort wat. Je hoort het waarschijnlijk al op de achtergrond. Kijk eens aan, we doen gewoon een keertje. Ja goed, ik, uh, ik weet niet precies wanneer er een geluidje bij gaat komen. Moet ik heb het meestellen. Maar eigenlijk moet ik toch gewoon eens een keertje ouderwetsen aanbonden, zoals ik het zelf gedaan heb bij een vier Je bent hier altijd welkom in de studio, dat weet je. Ik weet het, uh, Jeroen. Oké, zie je het Zandvoort! Zandvoort's grootste dansvloer met nu DJ Raimundo, come on! Yeah, buddy. Woe! Dennis, gaan ah, we weer eventjes in de vloemurtje te pakken. is jammer dat ik niet die echte heel boulevard jingle heb. Zo, ongelooflijk. Gelijk. eh. Uh... Nou ah ja, ooit met de tijd gaan we onze eigen jingletjes maken. Dus dat uh, komt helemaal goed. Komt helemaal goed, ja. Maar het voelt toch altijd gewoon lekker, gewoon toch weer eventjes een uh, primeurtje. Absoluut, absoluut. Oh, en ja, dit weekend Dennis uh, is ook weer een opening van een strandtent. Ja. Strandtent was. 8, oftewel Storm, die heeft morgenavond uh, vanaf 7 uur zijn openingsfeest. Het is een, uh, ja, lounge tent. Ik wil ja. het een beetje vergelijken met uh, Bloemendaal. Vriend van me, die, uh, die opent hem. En ik zeg, heb je niks te doen morgenavond... Ga erheen. Heb je wel wat te doen? Ga er ook heen. Ga er gewoon heen. Wij zijn erbij. Het wordt gewoon één groot feest. En ja. Lekkere loungebanken. Lekker temperatuurtje. Een flesje Rosé Prosecco. Het komt helemaal goed. Ik, zie hier, ik noem het woord Prosecco. En ik zie hier helemaal ja. gelijk... Uh, Hij, Hij gaat stralen. Met Hij de de gaat stralen. Hij gaat stormen morgen bij uh, stand in het sturen, Want dan... Uh, nee... Dat is vast een storm in een glas water. <laughs> of een storm in een glas. Uh, bier. Hé, hey, maar Dennis, ik heb uh, de kaarsverkoop voor Tomorrowland. Uh, die is begonnen. Oh. Althans, de... uh, is begonnen. Vanaf zaterdag 2 april kun je voor het eerst direct je tickets voor Tomorrowland kopen via Facebook. Okay. Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de exclusieve online ticketpartner van IDT, Timoco. Dus uh, wil je tickets komen, kopen? Uh, wat is het, Dennis? Je... Even scrollen. E even scrollen. Weet, zien. Ik wil even graag weten wie er komen. Dat nou, vind ik, ik, ik nou, belangrijk. Nou, ik heb eventjes hier zo. Uh, grote namen als uh, David Ketta, Fateless Sound System, Too Many DJ's Chucky en Chesso zullen o in 2011 hun hey, opwachting maken op het festival. Dat zijn onze helden. Twee hey woorden Chucky en Prosecco hebben twee minuten. Nou, nou, nou. Ja. Prosecco nou. en Chucky. Goh. Helemaal leuk. De ja, avond kan niet meer stuk. Dus wil je kaart kopen? Zorg dan dat je een Facebook-account hebt En ingelogd bent oh, via en, en ik wil nog even weten Waar wordt het ook alweer gehouden? Waar wordt het ook alweer gehouden? Lo locatie, locatie Ik zag iets met België ik heb, ik heb het eventjes gemist, Dennis Maar volgens mij wordt het in België inderdaad gehouden ja. Tomorrow, www.tomorrowland.be Dus wil je meer informatie? Kijk dan gewoon eventjes op die site Ja Helemaal leuk En ja, wat ook leuk is Is om Dennis altijd blij te maken En dat, dat kun je met, met een paar dingen doen Eén daarvan is een leuk plaatje Ja, voordat er hier vulgare dingen worden bedacht En Dennis, ken jij de Urban Cookie Collector's nog? Wie kent het niet? Dat dacht ik ook Wie kent nou niet Zo'n vrolijk zomers plaatje En ik denk, ja, het wordt dit weekend ontzettend lekker weer Ik voel gewoon, me, als, ik, als ik de Urban Cookie Collectors voor Dan komt mijn jeugd gewoon weer naar boven Dennis, wat zie je ben daar ik, naar boven komen? Dat ik, ik nog uh, als klein broekie boven op de tafel stond te springen op deze plaat. Daar ben je nou toch nog steeds? Ja. Ik zeg hier: de Urban Cookie Collective. The key, the secret in de bug junkies remix. voor grootste dansvloer. Zometeen: tweets en beats. Alle de tweets. Komen zo voorbij. En ja, hij zit er ook weer aan te komen. The je It Party Guide. Rond die klok van 10 voor 10! Hou hem hier! Ik zie hier Dennis uh, stuiterend door de tent heen gaan en daar heeft hij geen eens drink het voor was, nodig. Het, heen. Was gewoon je, het was gewoon jeugd 2.0 hier, al. Ik stop gewoon je weer te springen. Joh. Ik, maar, ik, maar ik vind dit me ook me, weer. Ik voelde me weer tien jaar jonger. Tien jaar jonger? Nou, meer zelfs. Wanneer kwam hij uit? Uh, 93 of zo? Dan zie ik hier een zaadje voor me. Ja. Ja. ja. <laughs> nou, ik was te, tien jaar, was ik elf. Was ik toen al een, zaad, was ik nog een zaadje dan? Ja. Lekker dan Lekker dan op rekenen Ja zeker Hé hey, waar, waar ik wel op reken Is dat er weer tweets binnenkomen Wat gaat er om in de wereld die DJ heet Tweets en beats Ik heb hem hier voor me klaarstaan En hey Dennis Heb jij nog wat leuks deze week voorbij zien komen? Uh, nou valt nou eigenlijk valt eigenlijk best wel mee moet ik eerlijk Lekker. zeggen Ja jij ook uh, weinig? Ja Onder andere Gregor Salto Die heeft zojuist heerlijk gegeten in een Portugees restaurant in Haarlem. Dus ben je ah, hem tegengekomen? Hoe? Ik weet niet, heb ik nooit gegeten. Nee, ik ook niet. Wat wat wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat? Ja, sprong maar weer terug, het bandje. Broedrood. En uh, als je kijkt op de site van uh, Benny uh, Royal, die heeft een hele leuke uh, platen. Uh, samen met, met Adel heeft hij een keertje geremixd. Maar hij heeft een, ook een heleboel andere platen. Kijk een keertje op zijn Soundcloud. Uh, zou ik zeker een keertje doen. Ja. Uh, uh, wat was er nog meer? Quintino. Ja, voor alle Quintino-fans. Ja, Quintino. Uh, die gaat vanavond in, uh, in de escape draaien met Superstars. Superstars. En dan eventjes tussendoor, tussen tweets en beats. De nieuwe plaat van Quintino. Ja. Heb je hem al gehoord? Hoe heet die? Music O. Music O. Hij uh, komt uit op Mixmash. Ik heb okay. hem hier bij me, maar... Om nou eerlijk te zeggen van, ik nee. ben er helemaal kapot van, Ja, uh... maar nou, heb ik altijd wel een beetje met quintino Producties. Ze hebben een ik... leuke, ze hebben potentie, maar het is het altijd net niet, vind nee, ik, klopt. van zijn platen. Nee, nee, nee. Dan is die andere plaat, DJ La Bang Bang, ja. is toch even twintig keer beter. Nou, ja, dat is gewoon even keihard knallen, dat is gewoon even stand op nul en gewoon rammen met de tafel. En, en gewoon keihard rammen op de tafel met de kwaad. Nee. Oké. Okay. Hey, ik heb hier Eric Prits en die zegt... ...waarom moeten de Engelsen altijd uh, dingen zo moeilijk maken? Ja. Ik zou het niet weten. Nou, daar heb ik een hele foute mop bij, bij de Engelsen. Maar die hou ik gewoon achterwege. Hou die maar uh, achter. Het is wel 1 april. Ja, wacht. Ja, ik, uh, ik, om uh, op 1 april te komen. Chesso, die vroeg gisteren... ...mensen, weten jullie leuke 1 april grappen? De leukste zou die retweeten. Gewoon, ik, heb, ik heb weinig gewoon, leukste gewoon, tussen zeggen, gezien. Gewoon zeggen dat zijn show gecanceld is die dag. Dat is een beetje uh, ja, lullig als je daar ja, zo uh, nou, dat, dat dan is mist. toch het 1 april grap? Dat is de grap van 1 april. Lullige grappen. Nee, gewoon hele andere muziek gaan draaien. Dat, dat, dat is ja, dan weer grappig. Gewoon, gewoon, gewoon uh, ik bid me doe hoe draaien ofzo. Ja, de, bijvoorbeeld. En natuurlijk was van de week ook uh, natuurlijk voor uh, Japan. Uh, dance voor Japan. Ja, dance. D dat heeft een hele hoop geld opgeleverd. was was dat geloten. Klopt. Allemaal uh, DJ's, uh, belangeloze optreden. En dat heeft een hoop geld opgeleverd. Allemaal voor het goede doel. En ja Dennis, ik zie hier nog een, of een tweet binnenkomen van Martin Solvay. Hallo, wie kent die plaat niet? Die heeft een Beatport Award gewonnen voor Best Indie Dance Track. I am so proud, zegt hij. Ja, ie. Dit, uh, met, uh, met recht. Oké, okay. en Tim Berkling, oftewel Avicii. Ja, in Brussel. Brussel vanavond. Here we go. Wil je hem zien? Hij staat in Lelou. Vanavond. Ja, nou, DJ Chucky dan. Nou, die speelt vanavond weer in Parijs. Oké. Okay. VIP Club. En dat, ja, goed. Aangezien ik toch een beetje DJ Chucky fan ben, dan wil ik dat toch, eens, toch dus ben even vermelden. Toch even in Parijs. En je luistert hier naar Zierfem. Stuur alsjeblieft een mailtje naar Ramon hoe het was. Uh, en nu over mijn helden Dimitri Vegas en Like Mike Zijn met een collab bezig met Anger Dimas en Yves V Ze zijn er nu mee bezig This new collab is starting to sound big Anger Dimas Vind ik wel altijd erg goed ja, Denker, die heen, was, ik, die is, die ik vind het een beetje de, de mini layback look Vind ik dat een beetje oh, nee. ja, Maar vind hij vind het... heeft een hele andere sound te... Ja wel, maar het is een beetje met lateback We look. houden hem hier in de gaten ja. En tot slot heb ik er nog eentje van Chesso Chesso zegt, music was my first love And it will be my last Ik vind het een mooie afsluiting Voor alle tweets en beats van vanavond jongens Zeker weten. Zeker Even Ze niks meer toe te voegen. Zometeen gaan het echt doen. De partyguide. Hij gaat er zo aankomen. Nu eerst deze plaat. Van DJ Dion Sydney. En wat heb jij ervan gebreid? Uh, nou, van uh, de plaat van Hard Rock Sofa. Blow Up. Gemashed up met de uh, vocalen van Adele. En die komt... There's a fire starting in my heart Reaching a fever that's bringing me out the dark Finally I can see the story Go ahead and shout me out and Vind je het Excuus, excuus. Ik ga niet alles in één keer goed doen. Nee, nou, dat geeft niet. Maar wat ik wel goed hoop te doen is natuurlijk. de See It Party Kite. Kite. Alle feestjes op een rij. Ze komen vanaf nu voorbij. Ja, vanavond, het is echt geen grap, maar vanavond is Superstars in de Escape. Ja, de Escape ligt natuurlijk aan het Rembrandtplein, nummer 11 in Amsterdam. Kaarten zijn te kopen via Paylogic en kosten 10 hele euro's. Ja, half euro's, dan zijn het de 20. <laughs> en ja, de line-up. Ja. Die ligt er niet op. Quintino, Sol Cartel, Vader Lim Del Valle en Vergare, Tomboy, Dwight Brown en So Funky en Be on Drums. En dan hebben we ook nog een MC, dat is Dimitri Nikita. Dan gaan we vanavond ook nog eventjes naar, Air. naar Midnight Freaks in Club Air. Ook geen grapje. Vanaf elf uur. Ben je welkom? En wie staat er in de line-up? We hebben in Air One Brothers 5 Invites Martin Buttrich live brothers Wife, Maxim en Limon. Daarnaast is er ook nog een tweede area. The Warehouse presents Mirella Cruz en Lilith. Tot slot hebben we ook nog een medhouse vanavond. Een compleet gekke huis gaat het worden dat in is, Club uh, Panama. Dat is jouw uh, afdeling hè? Ja, ik vind madhouse. het altijd helemaal lekker. Van 11 uur ben je welkom en om 4 uur wordt je weer de straat opgetrapt. Kaarten kosten 10 euro en een kaart aan de deur. Die zijn 15 euro, dus je kunt ze beter kopen via Paylogic. Wil je eerst meer weten? Ga dan naar www.clubmedhouse.nl En ja, de line-up: Jean, Erik van Kleef, Paolo, MC Boeksy, Hartwell, Quentin, Rico Favela, Nicky Romero, Vato Gonzales Dan is er man. ook nog een studio met Santito, Cozy en Renji, Dennis Hercules en Bart Brass Dan gaan we naar de zaterdagavond. Yes. Je kunt gewoon hier zo in Zandvoort uitgaan. Bij het openingsfeest van Beach Club Storm. Beach Club Storm, hij ligt hier links van de rotonde. Nummer 8 heeft hij Storm 8. En ja, belooft mooi weer te worden. Dus het is gewoon een leuke thuiswedstrijd. En ja, je kunt ook gewoon zeggen... Nou, ik ga toch maar naar Amsterdam. Dan heb ik Kiss. Keep it sexy and sophisticated. There's een one year anniversary. Om 11 uur begint het. En je vindt het in de zend... Aan de Mekongweg. De line-up, Surrey James en Ryan Marciano. Roog. Daar staat hier Gregor Zalton nog, maar hij heeft via zijn Twitter laten weten dat hij morgen op een buitenlandse boeking staat. Dus morgenavond is hij hier niet bij. Dubbele boeking. Een dubbele boeking, oh, dat komt wel eens. Dat kan gebeuren. We hebben wel Shermanology nog, Brothers in the Boot en MC Roga. Dan hebben we ook nog Club MTV in Club Air... Om 11 uur ben je welkom en kaarten kosten 15 euro. Deze zijn toch koop via Pay Logic. en in Area 1 staan Boom Clutch, The Party Squad, The Flexicon en MC SF. Dan hebben we ook nog Carilia Speakers en ook nog een tweede area, Hensel en Disco Nova, oftewel vage gasten. Die rocken daar de tent En, en ja, natuurlijk. wat kan onze vriend van de show Ons niet ontbreken Mogen wij gewoon niet vergeten Dacht het ook Framebusters in de SK van Amsterdam natuurlijk Kaarten zoals elke week 16 euro En zijn te koop via Paylogic Met niemand minder dan Behind the Decks Raymundo, Joshua Walter Brian Chandra en Santos Cassie Cass on percussion En Saxie Mr. S on sax En de MC is uh, MC Churl Dan hebben we in de Eclectic Deluxe Danny staan nou ja, denk je, dit is nog niet genoeg? Ik heb ook nog This is Everybody Again. Morgenavond vind je in het Paar van Trooien dit uh, geweldige feest uh, van organisatie Little Mountain Recordings. En dan herkennen een hoop mensen al Sander Kleinenberg. Die gaat hier samen met een 4 uurs DJ set. De, nee, een DVJ set. Hij gaat op VJ'en. Hij gaat VJ'en? Ja, hij gaat met de beelden spelen. Dat wordt helemaal leuk. Kaarten kosten 14 euro en zijn te koop via ticketscript. En denk je, nou, die 4 uur zijn niet genoeg? René aanwezig gaat ook nog een paar plaatjes draaien. Zorg dus dat je erbij bent in het paard van Trooien. Dan gaan we door naar de zondag. Als je nog niet uh, genoeg uh, hebt gefeest, of al je kaarten weg wil partijen, Dan kun je naar Classified at the Beach. Om 2 uur begint het al, en om 12 uur zeggen ze, je mag naar huis. In Beach Club vroeger. Ja, de kaarten zijn 10 euro, aan de deur zijn ze 15 euro. Je kunt ze kopen via C-tickets eh, of via Ticketscript. De muziekzaal is House, Latin House, Electric en R&B Caribbean. Met in an, uh, Area 1 Roog, Party Squad, Michael Mendoza, Real El Canario, Brian Chundro Santos, Tony Chacha, Mark Benjamin, Richie Romero, Canaro en Villa, Brothers in the Boot, Waylon Pereira en Lina M. En more to be announced, dan wordt het gehost door MCG, MC Uisman en MC DJ. Dan hebben we Area 2, hosted bij Obsessions. Daar staat Irwin, Fullscale, Yuri, Alexander, Smash Parker, The Freshman, Niles, Daryl en Nevin. En wordt daar gehost door Dimitri Nikita. Tot slot, als je nog niet genoeg hebt: Suri James en Ryan Marciano in fight. Dit feest is in Bloomingdale. En ja, Bloomingdale. Het heeft geen introductie meer nodig, denk nee, ik. Nee, nee, absoluut niet. Kaarten zijn 15 euro en via Seat.